Goedenavond, ik ben Marco Geitenberg en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsland geeft een luchtafweersysteem aan Polen. Het heeft alles te maken met de raket die vorige week neerkwam in een Pools dorpje. Daarbij vielen twee doden. Het ging om een Oekraïnse raket die dan weer een Russische raket onschadelijk had gemaakt... En Polen krijgt nu een systeem bij de grens met Oekraïne... waar ze zichzelf mee kunnen verdedigen, zegt correspondent Charlotte Waiers. Dus waar eerder die raket is neergekomen. Hoewel eerder ook al uh, vanuit het leger klonk, ja, ook al hadden we een goed luchtverdedigingssysteem... dat had die afzwaaier niet uit de lucht kunnen schieten. Daar was het systeem niet op ingericht. Maar ja, dit zal dan toch helpen om het gevoel van veiligheid daar aan de grens te versterken. Duitsland heeft zelf twaalf van die systemen en eentje gaat nu dus naar Polen. Saniel B., de jongen die vorige week veroordeeld werd tot zeven jaar cel voor het doodschoppen van Carlo Heuvelman, gaat in hoger beroep, meldt het AD. Hij is volgens de rechter de belangrijkste schuldige voor het geweld vorig jaar op Mallorca. Ook andere jongens kregen straffen. Het is niet bekend of zij ook in beroep gaan. In Oude Sluis in Noord-Holland zijn bij een verkeersongeluk vanmorgen twee doden gevallen. Twee anderen raakten gewond. Twee auto's botsten op elkaar. Eentje belandde toen in het water. En De politie zoekt nog naar een getuige. Die had een van de bestuurders erop gewezen dat hij zonder licht reed. En Oranje is nu natuurlijk volop bezig met de eerste wedstrijd dit WK tegen Senegal. De jonge spelers van de Alkmaarse voetbalclub Jong Holland kijken ook. WK is cool omdat. Alle landen die zijn erbij en Nederland is er ook bij. Echt gespannen zijn ze trouwens niet. Ze hebben er alle vertrouwen in dat Nederland gaat winnen. Sterker nog, de verwachtingen zijn hoog. 11-4. Zo, Wat Het is het Nederlandse elftal. 10-2. Ze moeten winnen. En ze hebben ook nog wat tips voor de spelers voor tijdens dit WK. Ja, gewoon veel plezier hebben. Doe je best. Hoi, je Moet Goed eten, goed slapen mooie goals maken. Heb ik het weer nog. Veel wolken, kans op wat buien bij 3 graden in Groningen, 8 in Zeeland. Morgen opnieuw bewolkt met later in het zuiden weer regen. Het wordt dan een graad of 7. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste vertraging in de regio nog altijd op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en van Hier in een kwartier extra reistijd. En op de A10 aan de zuidkant van Amsterdam in de richting van Oud-Zuid. Een klein kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM I wanna go somewhere En Tired, oftewel het begin van deze alternatieve event van 17 november. De mensen die dus nu op de webcam van ZFM Zandwoord uh, zitten te kijken, die zien me nu met een jas aan. Maar dat heeft een uh, reden, want de band is inmiddels uh, gearriveerd. Uh, want uh, vanavond spelen Scarlet Rose. Straks uh, vragen waar ze precies vandaan komen, maar ze komen volgens mij uit uh, Zuid-Holland. Daar komen ze sowieso vandaan. En vanaf 8 uur zullen ze een aantal nummers laten horen. Waaronder een nieuwe single. Die zal je vanavond ook hier aan gaan treffen. Um, over Newland gesproken. Um, hij is even op weg geweest in de UK. En kennelijk had hij al het nodige klaarliggen. Want er schijnt ook een kerstsingle van hem te zijn. Die heb, ik, die heb ik wel. Alleen dat gaat nog eventjes duren voordat ik die eventjes draai. Want... Ja, we hebben natuurlijk ook nog uh, andere feesten die uh, nog uh, voorbij um, dienen te komen. En als ik dan op een gegeven moment met de kerstmateriaal ga komen, dan is dat nogal een beetje te vroeg. Uh, hij, zijn, uh, Ze zijn, uh, hij is niet de enige trouwens, ik moet het goed zeggen, want hij is niet de enige die met uh, kerstmateriaal komt. Er zijn er meerdere. Dus uh, dan weet je in ieder geval dat uh, zo uh, na 5 december dan komt er meer aan. Um, nu, tijd voor een dame die uh, afgelopen week haar EP heeft uh, gepresenteerd in de Biddersuit. Daar was ik uh, in functie van de 3 voor 12 Noord-Holland uh, was ik daarbij. Hebe heet zij en uh, Release Resolution is uh, de naam van de EP. En ja, ondanks dat ze nogal een beetje donker gekleurde songs maakt... was ze toch al opgewekt uh, daarbij... En uh, wie goed uh, naar die EP luistert, die kan dat eigenlijk ook wel een beetje uh, min of meer ontwaren. En een van die nummers uh, die erop staat, is ook het uh, eerste nummer. Wait for Daylight. Wait for Daylight. in control and there's nothing I can do I'm in cables below As fast as I can, but still going slow. As we fall down head first, black water. In Lonely, maar dan ook ik Ik kan nu geen tijd meer gaan rekken. Allemaal homies zonder mooi, Maar de echte die blijft weer checken. Dus dat is precies wat ik doe. Ik weet nog die dagen dat ik geen geld had. Ik liep met gaten in mijn shoes. Ik kon je klagen, maar je meldde af. Voor de dagen dat je moet. Ik was een jammer allerloos, ik wist niks van love Tot die ik de voet op en liefde gehad maar nog goed hoe het gisteren was Mijn hart gekrast, maar nog steeds in je dag Ik is altijd te houd door mijn Zelfs nog toen momenten dat ik niks meer zag Waren momenten dat ik niks meer had Ik kom van een long way En het meeste heb ik zelf gedaan Ik zwonde daar in de hoog niet het Ik doe dit ook voor mijn homies want voor de dag zijn ze taal. En de rood is ons langer, maar hoe dan ook blijft het staan. Ik ben alleen met homies, ik heb de phonies Zo langer Het gaat, ik ben alleen met proskies Long way, verloor alles, maar de hoop niet Tegenwoordig kom ik niet meer in contact met polies Nou niet, voldoen mijn shit, help me sowieso niet Geloof me of niet, ik ben de one and only Als hij mogen test, zie ik zoveel trophies Was een jongen, hallo, ik wist niks van love Root weer bitter voelt, heb geen licht gehad. Herinner maar nog goed hoe het gisteren was Mijn hart gekrast, maar nog steeds zit al Is het altijd al te midden, was Dingen die ik op de televisie zag Waarom momenten dat ik niks meer had? Maar ze pakken had mijn feestje lang nou, Ik kom van een long way. de weg en ik meeste heb ik zelf verstaan de daar in de hallway, wisten niet hoe ik verder zag. Homies en als het goed is komt morgen een videoclip online. Dus uh, als je dat uh, wil uh, volgen dan kan je dat uh, doen op 3 voor 12 Noord-Holland, want daar werken we mee uh, samen. Um, daarvoor hoorde je Hebe met uh, Wait for Daylight. Er staan uh, nog meer trouwens uh, dingen op uh, de, die website. Uh, een verslag onder andere van uh, deze Hebe als het ging om haar show die ze afgelopen vrijdag heeft uh, gedaan. Dat uh, zeggende uh, weet ik uh, dat er ook nog eentje eraan zit te komen. Namelijk morgen, uh, ook uh, in Amsterdam, maar dan in de Tol. Flora Sophie, zij is bezig geweest met een, met een heel album. Ze heeft ook een tijdje in Berlijn gebivakkeerd. En dat hoor je ook terug op het album If When. En een van de laatste singles die daar vanaf gehaald, is dit fijne nummer. Het nummer dat heet Trust. Cold. Do you know where your skin is? It's cold. Do you know where your skin is? It's cold. Oh, met uh, Indian Summer En daarvoor hoorde je dus Flora Sophie met Trust Morgen in de CineTol uh, De release van haar album If When Wie dat niet uh, heeft uh, gedaan Maar wel de EP inmiddels heeft uitgebracht Is deze Nien Op 1 september was ze hier En dit is het titelnummer van die EP Hold on Drawing circles on your back don't matter if we lose track of time as long as you're mine i'll be fine i can't sleep thinking of the time that we lost accepting that we trying to hold on What's the point in staying strong? ZANG Love, of het wel het uh, verhaal wat Naks Stok aan het vertellen is op muzikaal gebied. Uh, op Bijbelgebied, want dat is hij aan het doen. Uh, de Bijbel vertalen naar muziek en dat doet hij onder de Project of Love. Zo zeg ik het goed. Uh, Trust in God uh, is de volgende single die uh, hij inmiddels heeft uitgebracht. Uh, uh, daarvoor hoorde je Nien met Hold On. Um, we gaan uh, gauw verder, want we hebben natuurlijk nog... Nog wat muziek liggen. zo ook deze van Lilith Merlo. Vorige week uitgebracht. Burn Your Bridges. Eigenlijk twee weken terug alweer. To see you burn your bridges. I used to see a stitches.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 you yeah. yeah. Zal die hier met zijn akoestische honkbalknuppel hier staan. Zo noemen ze dat. En deze Max Polman brengt Americana. Dat is een beetje wat we vorige week ook hebben gedaan met Turmoil. Dat is iets anders wat de band van vanavond Scarlett Rose doet. Ik zei net dat ze een beetje uit Zuid-Holland komen. Nee, ze komen zelfs uit deels Gelderland en deels Noord-Brabant. Uh, deels is uh, Maas en Waal. Nou, dat is uh, provincie Gelderland. Hè. Dat is duidelijk. En zie je, zie je. Uh, kijk, ik krijg alweer uh, thumbs up uh, van een van de bandleden. En een ander deel komt uh, uit de buurt van Den Bosch. Maar uh, zo gaan we dan uh, zeggen van ze komen gewoon uit Den Bosch. Want anders wordt het een heel zoekplaatje. Uh, is trouwens niet de enige band die we uit uh, Noord-Brabant hebben gehad. Want we kennen natuurlijk nog... Nou, laat ik ze er maar gewoon uh, er zo uh, even bij pakken. Dat is uh, Light by the Sea. Want die, uh, die komen daar uiteindelijk ook een beetje uit die uh, buurt vandaan. En um, ze hadden niet zo lang geleden hebben zij ook nog een, een single uitgebracht. Uh, uh, en dat is uh, deze. Dus die ga je nu horen. Dat is uh, Damien. En dat is dus een band uit Breda. Dus ze zijn wel vertegenwoordigd hoor. Uit uh, Brabant. noord Brabant of wel te verstaan. Deze twee zijn uh, ooit de wijk ingegaan van Amsterdam-Oost. Ze noemen zich Inkt. En dit is een van de nummers van de EP. Ook die van mij. En daarvoor... Roefman met Poor Me. Vorige week uh, deze single uitgebracht uh, van Joshua Daniel. En het nummer dat heet Undertow. Uh... -huh. komt er een album uit van Party of the Mind en Always Running is een van de singles die ze al eerder hebben uitgebracht Joshua Daniel hoorde je daarvoor met Undertow, we hebben er nog eentje tot aan het nieuws van 8 uur en dat is Kalulu die we ook nog eerder bij ons in de uitzending hebben gehad Videodiscs hoor je dus en daarna dan gaan we kijken of we de band van vanavond aan de praat kunnen krijgen You did a-